Waterwalgemoed moet met het NWS Journaal. In de Egyptische aangevallen. Twee of drie toeristen zouden gewond zijn geraakt. Het lijkt erop dat twee aanvallers, gewapend met een geweer en een mes... het restaurant van het hotel binnendrongen. Een van hen droeg een bomvest. Ze zouden vanaf de zee zijn gekomen. Een van de twee werd gedood door veiligheidstroepen. De ander raakte gewond. Autofabriek Vedial Netkar in Born is een orde misgelopen... door de stakingen van de afgelopen tijd... BMW ziet af van de bouw van een paar duizend minis in Limburg, zegt de directie. Het personeel voert al maanden actie voor een betere CAO. Ook vandaag werd er niet gewerkt. De directie zegt dat het imago van VDL kar op het spel staat... en vreest dat BMW meer orders intrekt. In de Duitse stad Regensburg zijn de afgelopen decennia... minstens 231 koorknapen misbruikt en mishandeld. Ruim drie keer zoveel als tot nu toe werd gedacht. Dat zegt een advocaat die in de opdracht van het BISDOM onderzoek heeft gedaan... Het koor, de regensboerlijke Domspatsen, bestaat ruim duizend jaar en is wereldberoemd. De meeste misdrijven zijn inmiddels verjaard. De Mexicaanse drugspaas El Chapo zit weer vast. Hij werd opgepakt in de stad Los Mochis. Vijf handlangers werden daarbij gedood. El Chapo, die eigenlijk Joaquin Guzman heet, ontsnapte zes maanden geleden via een tunnel uit de gevangenis. Hij is de leider van een berucht drugskartel. In 2001 ontsnapte hij ook al uit de gevangenis in een mand vuile was. Hij wist toen ruim 13 jaar uit handen van justitie te blijven. Ria Stalman mag haar Olympische medaille uit 1984 vrijwel zeker houden, ondanks haar dopingbekentenis. Het is meer dan 10 jaar geleden en dus is de zaak verjaard, zegt de dopingautoriteit. Stalman won in 1984 in Los Angeles goud bij discuswerpen. Vandaag bekenden ze in het tv-programma Andere Tijden Sport, dat ze destijds steroïden gebruikten. Het weer vannacht is het droog. In het oosten en het noordoosten gaat het licht vriezen. Ook is er kans op wat mist. Morgen eerst veel bewolking, middags meer zon. En het is dan 4 tot 8 graden. Dit was Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Tonight, yeah. You've been looking around, babe, just to see if you were crazy. But I've been checking you out, girl. I noticed your smiling face when I saw that you saw. Yeah